Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM begint een onderzoek naar het verhaal van Johan Derksen. In de talkshow Vandaag Insight vertelde Derksen eerder deze week... dat hij tientallen jaren geleden een kaars in een bewusteloze vrouw had gestopt... Gisteravond zwakte hij het verhaal af. Je kunt niet een duizend uren kaas in, in een vaagje afkrappen. Dat is heel stoppen, weet je wel. Ja. Dus daar is geen sprake van. Het Openbaar Ministerie heeft het over grensoverschrijdend gedrag. En kijkt of het gaat om strafbare feiten. Volgens Talpa gaan Derksen en de andere presentatoren vanavond in Vandaag in hun excuses aanbieden. Het gaat slecht met een van de machtigste mensen in de voetballerij. Italiaanse media melden dat de Nederlands-Italiaanse zaakwaarnemer. Mino Raiola is overleden. Maar collega Arno Vermeulen zegt dat dat niet klopt. Uit de check die ik zelf heb gedaan blijkt dat dat niet klopt. Zijn gezondheid is niet goed. Men maakt zich ernstig zorgen. Maar de Italianen zijn op zijn minst te voorbarig. Rayola is zaakwaarnemer van hele bekende voetballers... zoals Paul Pogba, Matthijs de Licht en Slatan Ibrahimovic. Hij is rijk geworden door ze te helpen bij salarisonderhandelingen... en transfers naar grote clubs. Hij is natuurlijk uitermate omstreden omdat hij heel veel geld heeft verdiend... met het begeleiden van deze spelers. Maar of de voetballers waar hij mee werkt lopen met uh, Raiola weg. En hij heeft ook geen enkel probleem om uh, bekende voetballers in zijn stal te krijgen. Uh, het is even afwachten de komende dagen. Hij is uh, pas 54 jaar oud, Raiola. Uh, maar de komende dagen zal er meer nieuws komen over zijn gezondheid. Het kabinet trekt bijna 3 miljard euro uit voor mensen die de afgelopen jaren te veel belasting hebben betaald over hun spaargeld... Ze moesten veel meer belasting betalen dan dat ze rente kregen op hun geld. En de hoogste rechter bepaalde laatst dat dat onterecht was. Die mensen krijgen dus geld terug, zegt staatssecretaris Van Rij. We hebben besloten om de 60.000 bezwaarmakers... die bezwaar hebben gemaakt over de jaren 2017 tot en met 2020... dat die op tijd hun geld terugkrijgen voor 4 augustus. En dat is een wettelijke termijn. Hoe dat gaat voor mensen die nog geen bezwaar hebben gemaakt... daar moet het kabinet nog naar kijken. Het weer, flink wat zon en overal droog. In het noorden zijn er wat meer wolken. Daar is het een graad of 13. In het zuiden gaat het richting de 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A7. Herenveen richting Hoorn tussen breesland en, en over 10 minuten vertraging. En 5 à 10 minuten extra voor de A9 ook maar Amstelveen tussen knooppunt meer en Akersloot. Tot zover de verkeersinformatie.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 My spirit I'm Zie dat ik ben Feel like Like I know I see beat for real life For real life In a my conto Loving up your body in fast and slow more If I hit you, it's my combo Can you never ever let me go dancing oh, that's it. Kiss me through the sun Kiss me through oh. the if you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 En soms spok je nog steeds door mijn ogen. Dus bedankt voor die klam, want die brandt weer als nooit tevoren. En zonder zonlijaar was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Bedankt voor die klam, want die brand weer als nooit tevoren. En zonder ja was er geen muziek, dus het geeft nu niet. Ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Ja,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 So... time and last